Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Brabant is wateroverlast ontstaan na de hevige regenval van vanavond. Lokaal viel in Brabant meer dan 35 mm regen. In onder meer Bergen op Zoom, Rijen en Oosterwijk kwamen straten blank te staan. Putdeksels kwamen omhoog en bij sommige woningen liep het water naar binnen. Op meerdere plaatsen moest de brandweer eraan te pas komen om het water weg te pompen. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken zegt dat een staakt het vuren in Gaza in de komende dagen moet rondkomen. Volgens hem wordt er met Qatar en Egypte alles aan gedaan om Hamas te overtuigen het zogenoemde overbruggingsvoorstel te steunen. De Israëlische premier Netanyahu had zich daar gisteren al achter geschaard. Het is nog niet duidelijk wat er precies in dat nieuwe voorstel staat. Er lijken nog flinke verschillen overbrugd te moeten worden om tot een staakt het vuren in Gaza te komen. Trinidad en Tobago gaat het nationale wapen wijzigen. Op dat wapen zijn drie beroemde schepen... van ontdekkingsreiziger Christopher Columbus afgebeeld... en die gaan verdwijnen. Volgens de regering zijn de schepen een pijnlijke herinnering... aan het koloniale verleden. Ze worden vervangen door de steel drum, een percussie-instrument... dat van oorsprong van het Caribische eiland komt. Ook op het briefgeld van Trinidad en Tobago... staan de schepen afgebeeld. Dat wordt op termijn ook vervangen. Een Nederlandse vrouw is gered nadat een klein vliegtuig was neergestort in het Malawi-meer. Het toestel zou dinsdagochtend in een ondiep deel van het meer zijn neergestort met drie mensen aan boord. De Nederlandse vrouw werd gered door vissers. Ze raakte lichtgewond en wordt in een lokaal ziekenhuis behandeld. De piloot en de andere passagier, vermoedelijk een Nederlandse man, zijn nog niet gevonden. Hoe het hier kon neerstorten is nog niet bekend. Het weer, de regen trekt naar het noordoosten weg. Daarna klaart het op en het koelt af naar graad of 13. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog een bui, maar verder droog. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Later, our day he was solid as a rock But by eight o'clock oh we'd be grumbling One night my brother Joe and me climbed down the fence Yeah, looking back, it's so bizarre. Like a dream, living a dream with us somewhere in between. Like a drama, places, I'm like a father, like a son. You're gonna have to face the beauty. Oh.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 ZANG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 Jij bent de kerst, ik de bonbon, jij bent de rust, ik de cocoon. Ik ben het zakje, ter. jij de thee, de ik ben de kans, jij de soufflé. De ik ben de keizer, ter. jij de sneeuw, ik ben Tom Hermans, ter. jij bent Karin. We staan samen sterk, we staan samen sterk. We, we staan samen sterk. sterk We staans staan samen sterk. sterk Ik had nooit gedacht dat ik ooit met jou zou zingen Ik eerst niet van mijn verloofden Een Wie weet worden we wereld beroemd mee Dan maken we